Wanneer u uw overblijfsel op de zolder zou opruimen... ben ik al erg blij met uw goedvinden. Wat verbeeld jij je wel? Een bediende die een heer de les leest. Het is een schande voor jouw tien anderen. Dat zal Joost te de denken geven. Wat verbeelt hij zich wel? Hij wordt steeds brutaler door de televisie... zodat hij over mij heen loopt als ik hem niet onder de duim houd. Misschien ben ik een beetje hard geweest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 Dat merkte de vervolgen heer. Nauwelijks had hij het straatje betreden of zijn benen schoten onder hem uit. Zodat de onthutste middenstander hem door de lucht zag naderen... en in een zittende houding bij zijn gemotoriseerde driewielen terecht zag komen. Oh, oh. Gevaarlijk weertje, meneer Bommel. Maar het is wel gezond, zegt men. Hebt u zich bezeerd, heer Olivier? Vreselijk, Vries, vreselijk.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 Oh, dit, dit, dit is het einde Oh, oh stakker Heb je hier zo pijn gedaan? Het is meer Ik, ik, ik, ik kan niets oh. Alleen maar op vet zitten nou, Het is alleen maar koffie hoor En dat is niet zo erg nee. Ik kan best even nieuwe zetten De pot is nog heel ja, maar... Blijf maar rustig zitten Dan zal ik een doekje halen Dit kan niet In deze toestand kan ik niet onder de ogen van een hoogstaande dame blijven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 Is dan niets u te ik, ik, ik, ik, ik, doe, ik doe niets. Ik kan niets, bedoel ik. Het was een ongelukje. Verlepte gevoelens, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is incroyable. Het spijt me. Werpen van afval over mijn privérozen. Nee, maar... Het is perfide. Oh. Binnen nog erger dan de tuinkabouter die uh. je bij uw bouwval geplaatst hebt? Tuinkabouter? Dat kan dit? niet.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 Nee, hey. ik weet al, het waren dus geen ratten op zolder. Jij was het, die tuin bedoel ik. Ik dacht al, hij lijkt op iemand die ik graag mag. Maar hoe? Je was helemaal hard en koud. Ik was te laat met Ipse. Oh. En toen de zon weg was, kwam de kil. Oh. Die heeft mij geijzigd. Bevroren. Geëizigd?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 Kijk, ik weet al, dit is een beeldbuis. Als men op zo'n knop drukt, kan men zien wat er door het luchtruim wordt uitgezonden. Men kan het horen ook. Maar nu is hij een beetje kapot door waterschade. Zien wat wordt uitgezonden? Ja. ja. Door het luchtruim? Ja. Is dat het vierde ruim of het vijfde? Nou. Deze doos is zo ibel. Huh? Ik zal een kijkje nemen. Oh. Maar dit is een triljaard.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 Nu kan je weer kijken. Oh, hm. uh, hier ja. is uw bakje gekraakte noten, mag u oh. wel nemen. Dankjewel. Trifel en Fournekel. Klaar is Kees. Heel bedreurenswaardig als men mee toestaat. Ik had dit nooit moeten goed vinden. Nu is mijn dure beeldbuis natuurlijk voor goed naar de vaantjes. Als ik mij zo mag uitdrukken. Daar heb je het al. Het grijs loopt me over het grauw. wanneer ik zo vrij mag wezen. Ik moet dit toestel afzetten, want anders. Oh, oh! Het was al te laat. Er verschenen grillige figuren op het scherm. Oh. die een ongekende kleurenpracht op de toeschouwer oh. Deze keek met uitpuilende ogen toe. Oh. zonder in staat te zijn nog een beweging te maken. Oh. Dat is een oogzame kaatselaar maar hij is koper, omdat hij keren weert. Wat? Oh, ja, dat uh, heb je met spiegels. Maar ik uh, ben er toch aan gehecht, omdat hij van tante Cornelia was. Uh, kijk, hier heb ik een lekker kommetje noodmerg. Hm, ja. Hm. Mm. Eh? Dat is geen noodmerg. Oh. Het is niet futter. Oh. En ik word er ranzelig van. Dat is een schande...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 Ik ben In mijn eigen kamer kan ik mij niet ontspannen... zonder telkens door watervloed getroffen te worden met wel opnemen. Wat schaam jij je niet? Je moest blij zijn dat je waakzame en trouwe werkgever... je uit een gevaarlijke tv-verdoving heeft gered. En dat wel hij drukdoende was... met het herstellen van lekken en tv's in jouw werktijd. Trouwens, de noodmerg deugde niet. Het was ranzig. Je moet een andere kruidenier nemen...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 Maar wanneer men zo'n mooie gouden versiering om de hals heeft... Hè... Zo, een keten voor hoog zijn is een narig, maar dat hier houdt veel hoog. Oh, wat prachtig. Allemaal goud en juwelen. Hoe kan dat? Nope, hm? maar iemand moet er niet te lang mee hogen. Er zit natuurlijk wieling in. Ja, natuurlijke wieling. Ja, ja. Het is schitterend, hoor. Het is noppig om voor Bommel te voegen. Ja, maar... maar ik moet noodmerg hebben. Ach, ja. Gevinde pimpernood, zoals dit hier. Mm -hmm. Bommel kan beter een slikje meenemen, anders zakt het uit zijn denkraam. Dat, dat is zo groot, hè? Het half uur is om. Ik kan niet langer wachten. We zijn al te laat.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 Ja. Veel mooier dan mijn oude. Hoe heb je, waar heb je die vandaan? Hoeveel kost dat? Nee, niets. Het is leuk om iets voor u te voegen. En, uh, en er zit wieling in, zodat u moet oppassen voor de hoge. Ja, dat is mooi van je, bobbel. Mijn dank is groot. Ik zal dit niet licht vergeten. Oh, wat is dit nu toch prettig afgelopen.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 Ik weet al. Monkel Oor heeft dat soms als hij het woordenboek leest. Nou. En dan eet hij vermisol. Oh. Ik heb een ietsje in mijn ransel voor het ipsen. Mag jij hebben? Ah. Ipse doe ik toch niet meer nu ik hier een toef heb. Ja. En mijn denkraam pijnt nooit. Ah, ja. Het is maar klein, hè? Help dit tegen migraine? Niet veel van eten. Eén ietsje is genoeg voor één keer. Oh, oké. Okay. Heer Bommel wilde de zoldertrap weer afdalen.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 Zo vervalt een oud geslacht tot veterdrop door migraine. Ach, nou, het trekt weg. Dit zal ik niet licht vergeten. Het is miraculeus. Welk wonderdadig middel hebt je me daar gegeven? Uh, ver, uh, vermisol, uh, van onkel Boor, u weet wel. Vermisol, dat ja. moet ik onthouden. Tiens, thans uh. heb ik zelf zin... naar de openingsplechtigheid van Dikkerdak te gaan. Nou, ja. Merci, Amis. tot wederdienst bereid. Miraculeus...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 vulde heer Bommel een emmer water en begaf zich naar de kamer van zijn bediende. En ja hoor, toen hij de deur opende, vlakkerde de tv-beelden en geluiden hem tegemoet. En de knecht hing uitgezakt in zijn stoel. Wat betekent dit? Zeer geurigwaardig. Mocht u wel nemen. Heb ik de hele nacht gekeken, geloof ik. Geheel ontspannen. Ja. Zodoende ben ik...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 Zag hij de markies de Pantekleer voor zich staan. U hebt u toch werkelijk te veel laten gaan, Amisa. Ge hebt u zelf opgelaten. Zijn aan het van het grond? Wat bedoel je? Opgelaten. Nee, dat was pas leven, als je dat maar weet. Eindelijk kon ik mezelf zijn als een. Wokje door de lucht zonder zwaarte. Maar wat praat ik? Ik ben de enige die het ooit heeft meegemaakt. <tie> Ha, ha, ha, ha, een wolkje. een donderwolk bedoel je? een zwakte ballon, met een roestige ketting om, hangzoplaar. Ha, ha, wat? bedoel je mijn keertje? Ha, ha,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 Extraordinaire ervaring. Wat je? Ah, ah, ah. Zou het... Zou het van de weterdrop komen... die Amisse Bonnel me verschaft heeft? Dat bekomt me wel. Zal dit niet snel vergeten? Ik zal dit niet gaan vergeten. Zelfs met het stomme ginnergap van kandekleer... had ik dat zweefgevoel.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 Dat het daardoor aanbrandt. Dag heer Olly. Uh, jonge vriend. Jonge vriend, uh, waar, waar ben je geweest? Ik heb je gemist. Ho hoewel het rustig was, zodat ik alles kon doen wat ik moest doen. Uh, al deed ik het ook verkeerd. Maar door die tuinkerbouter leek het nog wat. Uh, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh. Uh, nee, hmm? ik ben ja. een poosje op reis geweest. Oh. Maar ik geloof dat hier vreemde dingen gebeurd zijn. Dat heb ik vanmorgen gemerkt.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 Het gaat om de schorsing van een lid tegen wie ernstige beschuldigingen zijn ingebracht. Aanstootgevend gebrek aan sociale bewogenheid. Werpen van afwaswater op privérozen van een edelman. Het bezit van een tuinkabouter, veel om op te noemen. Het zal u duidelijk zijn dat ik het oog heb op de heer Bommel. Wij moeten ons beraden...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 Zullen we uw schorsing vergeten? Oh, oh, oh. Ten slotte zijn er meer opulente minimalisten onder onze leden. Oh, oh, juist. Oh, ja, juist. Uh, Kijk, nu heb ik het plan om een voorjaarsbal te geven. Verzorgd. Oh, oh. oh, oh. Fijntjes. Ja. Een gelegenheid waarop alles kan worden rechtgezet. Een <laughs> goed idee. Ik had het zelf kunnen verzinnen. Uh, ik zal graag meewerken, bedoel ik. <laughs>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 Ja, <laughs> inderdaad, Hamison. Eh, Je kunt mij verplichten met nog een weinig van dat. Uh, dat Vermisol. Uh, ik heb weliswaar geen migraine, maar. <laughs> kijk, morgen is er een festiviteit op de club. Ja. En nu ja. heb ik het idee dat die versnappering mij in staat zou stellen daarheen te gaan en mijzelf te vermaken. Vermisol, uh, wilt u Vermisol uh, hebben? Ik bedoel, het komt me bekend voor, maar wat bedoelt u? Kom, mamies. Dat middel tegen de vapeurs waarmee je me laatst van dienst bent geweest. Oh, dat. Ik weet, ik, ik, ik weet het al. Ik weet het al, bedoel ik. Ik zal mijn best doen, hoor. Daar zult ge geen spijt van hebben. Ja. Adieu, eh, tot morgen. Hoe moet dat nu...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 Je kunt me een groot genoegen doen. Hm? Kijk, morgen is er een feestje. Ja, ik... Daar zie ik erg tegenop onder ons gezegd. Ik oh, oh. zou me graag wat minder bezwaard voelen. Hm? Nou, als jij nu kunt zorgen dat ik goed voor de dag kom, zou me dat erg verlichten. Ik, uh, Maak deze ketting weer zoals die was. Oh. Je zult er geen spijt van hebben. Iedereen wil iets van me hebben, eerst de markies en nu de burgemeester.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 En al het borduurwerk. Nee, maar... Kijk eens, Tompoes. U kunt beter oppassen met die jurk. Ik weet oh. waar die vandaan komt. Van dezelfde plaats als de Amstketen van de burgemeester. En, en het is bekend wat daarmee gebeurd is. Ach, jongen, je er toch niet altijd mee. Hij is prachtig, Oli. Ontzettend prachtig. Zeker van Fenglon of zo. Schattig van je. Het spijt me erg dat ik niet aardig tegen je was. Ik had moeten weten dat jij altijd alles goed doet... Ik ben helemaal verlegen van. Oh, oh. Dat hieft uh, <laughs> uh, nooit. Dat is onzin. Ja. Uh, verlegen bedoel ik. Ik, ik. ik bedoel, het is, het is heel prettig om, uh, om voor u te voegen. En, uh, en, en morgenavond kom ik u halen. Oh, ja? Voor het feest, ja. als u begrijpt wat ik bedoel. Oh, je, je bent lief. Ja. Ik, uh, ik ga meteen passen. Ja. <laughs> Tot morgen, hè?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 Bommel is niet alleen. Hij is er zelf altijd bij. Nee, maar... Ik weet al, wat doe jij hier in de tuin? Wil je niet meer op de zolder wonen? De zolder werd te gloedend. Er kwam steeds meer wieling. En de vangen rook rood. Daarom ben ik naar buiten gegaan. Ja. En kijk, buiten is het vroeg jaar geworden. Ja, het is lente. Wist je dat niet? In Bommel's steenstapel was ik in mijn nop. Ja. Door druk voegen en genoeg noodmerg. Ja. Maar nu...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 Ik heb ook gehutseld waar Bommel om vroeg. Het was erg zwaarig, want ik heb maar klein denkraam. Nou, maar... Daarom heb ik de keren weer in de kaatselaar gevoegd. De oh. reus Bommel zal wel weten wat hij ermee moet doen. Ja. En hier is een ietsje vermizo. Oh. Pas op, als de oude maan erop schijnt, wordt alles om. Ja. Alles om. Uitvalsels. Oh. Alleraardigst om ook iets voor mij te hutselen. Wat had ik ook weer gevraagd?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 Het wordt te veel, dat voel ik. Maar hij gaf het niet op en bleef met het deksel worstelen totdat de maan hoog aan de hemel stond. En het was maar een dunne sikkel, want zij was oud. In Bommelstein was er nog niet veel meer te zien dan de verlichte vensters van de paars aangelopen hier En zijn televisiekijkende knecht. Toen Poes in de loop van de volgende morgen Bommelstein passeerde... trof hij daar heer Olly aan, die traag op een stuk brood koude. Jongen, hm? bent u van de ochtendpap af? Ja, Dat is heel verstandig, want dan word je maar dik van. Hm. Nou, dat is het niet. Van dik worden is hier geen sprake, dat moest je weten. Maar ik had geen zin om zelf, pap, te maken, omdat het aanbrandt. En Joost zit nog steeds voor zijn tv, terwijl... Zit uh, hij daar nu ja. nog? Dat kan niet goed voor hem zijn...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 een bablijster of een somatose och, dat het helemaal niet zo warm was Vugzout. bimoniumcarbonaat meen ik dat is te zeggen ach wat ik, ik ben aan het einde van mijn potjes Latijn waar <tries> <tries> <tries> is mijn ammoniak hoe laat Ah, dat is gewoon ontspan, altijd hoe laat hoe laat is het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 Daar is hij. Alle blikken wenden zich naar de ingang, waar heer Bommel met een brede lach binnentrad. Maar de algemene belangstelling ging meer uit naar de dame die hem vergezelde. Heb ik ooit zakken? De meester Sturkenstein. Zeg, wie is dat? vraagt mevrouw Tato. Buitenlands. Oh. Zo'n jodel kan je hier niet kopen. Kunst om dan zo uit te zien, oh. oh. volgens mevrouw Van. Maar die juwelen? Oh. vraagt Titia Tato, de bekende filmster.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 Een oude familie, nee. zeker? Nee. Wil je me niet nee. even aan haar voorstellen? Straks. Ze heeft het nu te druk. En och, als zijnde herken men een prinses wanneer hm. men er een ziet. Ja. Die dame is een oude kennis van me... waar ik dikwijls koffie ga drinken wanneer ik behoefte heb aan een hoogstaand ja. gesprek. na alle narigheid die iemand van mijn stand meemaakt. Ook de marquise de Kante de Barneveld maakte zijn entree nog snel een eindje Fermisol tot zich neemt. Parbleu. De fermiezo doet zijn werk. Dit is de eerste keer dat ik deze duffe ruimte betreed... zonder dat mijn esprit knakt. In tegendeel, er brandde mij menige bomboe op de tong... waarvan men op zal horen. Ik stel mij een geanimeerde avond voor. Tiens... ...en een dergelijke parel wordt daar onledig gehouden... ...door Amice Bommel, welke verspilling. Maar ik zal haar van deze insipide voor bevrijden... ...en haar met een snedig woord een lach om de kersenlippen doveren. Wat enig, Olly. Ik heb nog nooit zoveel moois gezien. Zag je die jurk van die dame daar net...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 Uzelf bedoel ik eigenlijk Ja En als ik hem aan u voorstel uh... Laat dat maar aan mij over ah. Vroeg mij mm. Mijn naam is de Cote Claire de Barneveld Ja Sta niet toe u van deze breiers te verlossen hm? Het orkest heeft zojuist een cadrie ingezet En het zal mij een eer zijn u ja. ten dans oh, te voeren ja. Aan de kant uh, u, u bent zelf een breier En als er een dans gevoerd moet worden zal ik dat wel doen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 U bent u zelf niet, Amis. Ik moet u vragen uw verontschuldigingen aan te bieden. Fidok! U hindert de andere gasten. Dat verstoort de sfeer. Het spijt me dat ik juist u daarop attent moet maken.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 Zo kan ik niet eens de brandweer bellen. Um, ik zal zelf naar de stad moeten om hulp te halen. Op de kleine club had de markies de feestzaal weer betreden. Hij was er namelijk in geslaagd om aan hoetel te ontsnappen. En met een door vermisol verscherpte blik... ...merkte hij onmiddellijk de twee sierdegens op. Hij aarzelde niet. Met een behendige sprong beklom hij de buffet. ...en rukte een van de wapens van de muur. oh god! Ja! Dan dans was eraf gerekend! Ver is het kananje dat een grote op de barbeveld voor kwast wilde zetten! Ver is de baron Frank! rustig Amies, er op u zelf! Dit te ver doen, de ver. en morgen zult u er spijt van hebben! Recosteer! Patronneer! Hier geldt geen genade! Waar blijft de burgemeester toch? Ver boven dit stuitende toneel zweefde de burgemeester in de wegen.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 Bloedarts, Als er dan niemand wil batonneren, zult ge nu met een sabreur kunnen smaken. Appel! Oh! Daar, daar, daar, daar, daar! Oh, daar! Daar, daar, daar, daar! is de burgerpiste! Wat ga je nu doen? Wat ga uit, uit, je nu doen, Orlice? Uitvalses! Mijn jurk! Kijk dat nou toch! Oh. Waarom wat... Wat hier? Oh. Hij schuurt! Dat oh. er, er komen in. En hij wordt helemaal. Hij wordt oh. helemaal vies. Nee, hij, oh. het lijkt wel een oud gordijn. Oh. Wat vreselijk! Ah. Oh, dit is meer dan een heer verdragen kan. Ach, ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Hoe kan je blij zijn? Oh, wat moet ik doen? Nee. Iets. Dit is het einde, bedoel ik. Uitval On! om.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 Oh! Okay. Mm. <laughs> Oh, stil maar, het is niet zo erg. Ik, ik ben er toch. Ik, ik bedoel, het is heel vreselijk, maar, maar ik zal zorgen. Ik, ik, ik kan nergens voor zorgen. Ik bedoel ik, als ik dat doosje van Kretel nu maar open had kunnen krijgen. Oh, stil maar, hou oh, nu maar niet. Alles komt in orde. Dat zal je zien. Kijk, kijk hier is je huis al. En, en ik zal je, we moeten opschieten. Dat ja komt morgen wel. Ja. We moeten nu naar Bommelstein. Er is geen tijd te verliezen.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 Water. Altijd stortbaden wanneer men van zijn rust geniet. Maar dit is de laatste druppel. Als ik zo vrij mag zijn. Ik overweeg. Het is, is niet in orde. De muren. Mijn kalender. Ben is zo vrijmoedig geweest mijn kamer af te breken. Ik lig in de open lucht.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 Ik, uh, ik uh, ben, ben, ben er niet. Ik bedoel, uh, ik, ik ben weg. Huh? Wat jammer. Hm? Ik wilde je bedanken voor het feest van gisteravond. Huh? Ik zal het nooit vergeten.